Kelly van Tijn met het NOS-journaal. Met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif. De EU en Iran hebben in meer dan tien jaar... niet op zo'n hoog niveau met elkaar overleg gevoerd. Zarif zei dat hij blij is met de steun voor de wens van Iran... om lid te worden van de wereldhandelsorganisatie WHO. En beide partijen willen verder dat er een volwaardige diplomatieke post... van de EU in Iran wordt geopend. De gesprekken zijn een gevolg van het nucleair akkoord... dat vorig jaar is gesloten. Paus Franciscus zegt dat het idee om twaalf Syrische vluchtelingen mee naar het Vaticaan te nemen van een van zijn medewerkers kwam. Hij zei ook, ik was het er meteen mee eens, want ik voelde dat de heilige geest tegen ons praatte. De paus noemde het opnemen van de vluchtelingen een menselijke daad, geen politieke. De islamitische vluchtelingen zullen in Vaticaanstad worden geholpen met het opbouwen van een toekomst. De EU wil eerst een garantie van Turkije dat ook mensen met een andere nationaliteit dan de Syrische niet worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Voorlopig worden alleen migranten met de Syrische nationaliteit teruggestuurd vanuit Griekenland naar Turkije. Het heeft een woordvoerder van de Europese Commissie tegen Nieuwsuur bevestigd. Door dit besluit zitten honderden asielzoekers al weken vast op het Griekse eiland Gios. Bij een pupille voetbalwedstrijd in Den Hoorn heeft een toeschouwer geprobeerd de scheidsrechter neer te steken met een mes. De man uit Den Haag had commentaar op de wedstrijdleiding en liep het veld op. De scheidsrechter wist te voorkomen dat hij werd gestoken, maar kreeg wel een klap tegen zijn hoofd. Omstanders konden de dader overmeestigen en ze hebben hem overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht is er alleen bij zee nog een bui mogelijk. Het koelt af tot tussen de 2 en 5 graden. Morgen eerst afwisselend zon en wolken met een bui. En smiddags is het geleidelijk droog. Het wordt morgen een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Nightwalk. Ladies and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 Mario Zandvoort, zaterdagavond op CCSFM.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 Onderweg zometeen nieuwe muziek van Carly Rae Jepsen. Maar nu is Sam Veld met Shadow in Love.